Middernacht, begin van zaterdag 28 april, Lot Lewin met het NOS Journaal. De inlichtingendienst AIVD heeft de gemeente Den Haag vorig jaar gewaarschuwd... voor een van de financiers van de Asuna Moskee. Het islamitische centrum ontvangt volgens de inlichtingendienst... steun van een Koewijdse liefdadigheidsinstelling... die in verband wordt gebracht met terrorisme. Dat bevestigen meerdere bronnen, onafhankelijk van elkaar... aan Nieuwzuur en NRC Handelsblad.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 Merkel zei op een persconferentie dat door het akkoord... de nucleaire activiteiten van Iran sterk zijn vertraagd... en dat er beter toezicht op is gekomen. De machtige Libische generaal Haftar, over wie geruchten gingen... dat hij doodziek of zelfs overleden was, is terug in Benghazi. Een Libische televisiezender heeft beelden laten zien... waarop hij uit hun vliegtuig stapt... en tegen legercommandanten zegt dat hij in goede gezondheid is. In het verscheurde Libië hebben Haftar en zijn leger de macht in het oosten. Hij wordt gezien als de belangrijkste opponent van de eenheidsregering. Een paar weken geleden werd bekend dat Haftar in een militair ziekenhuis in Parijs lag. Wat er nou precies was, is nog steeds niet bekend. De terugreis van oranjefeestgangers met de trein vanaf verschillende treinstations verloopt volgens de NS tot nu toe zonder noemenswaardige problemen. Ook de komende uren verwacht de NS nog veel reizigers. De treinen reden tijdens Koningsdag een volgens een speciale oranje dienstregeling waarbij honderden extra medewerkers werden ingezet.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 Ons geweten laat ons aan de lopende band aan de steken. We kopen t-shirts, ook al worden die door kinderhandjes gemaakt. We gaan met het vliegtuig op vakantie. Ook al weten we dat dat een aanslag is op het milieu. En daar gaat de podcastserie Het Maakbare Geweten over. De podcastmakers Ruben, Pest en Robin van Gelder... vertrouwen hun eigen geweten niet meer. En ze gaan ons laten weten hoe... Dat allemaal uh, in elkaar steekt de werking en de maakbaarheid van het geweten. Straks na half twee hebben we aflevering één voor u. En zo direct, over iets meer dan een half uur... ga ik in gesprek met illustrator en striptekenaar Victor Hagmang. Onder andere over zijn nieuwe boek Blokken... waarin hij de gelijknamige roman van Bordewijk heeft verbeeld. Maar nu eerst een nieuwe aflevering van het hoorspel... De niet-verhoorde gebeden van Jacob de Zoet. Aflevering acht alweer van dit elfdelige hoorspel van de Avro Tros. Graag tot straks, bij Nooit meer slapen. Het hoorspelhalf uur, elke vrijdagavond rond deze tijd op NPO Radio 1. Vorige week... Onze pakhuizen vol goederen zijn een goudmijn bos. Waarom bij God zou jij anders hier zijn? Zul je schrijven, Jacob? Aiba is indigo. En gaba betekent rivier. Zul je aan me denken? Trouw zijn lijkt eenvoudig te zoet... Maar dat is het niet. Bent u van plan dit koper te stelen? Vertel eens, op het hoofd van Kleef. Welke straf staat er op het vervalsen van een brief... van zijn excellentie, de gouverneur-generaal van Nederlands-Indië? Ga maar! Ga maar! En neem de laatste van mijn beste jaren mee! Wat moet ik met de perkamentrol doen? Ik ben een gevangene op Dejima. Als bevrijding slaagt, ik heb niet nodig... Als bevrijding niet slaagt. Kijk, kijk dan, Ogawa. Dit gaat jou aan. Kijk. Laat mij vrij. Laat juffrouw Aibagawa vrij. En ik zal u zeggen waar de perkamenten. Ik ben meer dan 600 jaar oud. Niemand buiten de orde mag weten van de geloofsregels en blijven leven. In het vorige handelsseizoen had ik van Been een lepel gesneden. Een mooie lepel in de vorm van een vis. Meneer Grote zag mijn mooie lepel. Slaven eten met hun vingers, Chaco. Slaven hoeven geen lepels te hebben. En meester Grote had de mooie lepel afgepakt en verkocht voor vijf lakschalen. Slaven hebben geen bezit. Slaven zijn bezit. Chaco is het bezit van meester Fisher. Dat zijn jouw vingers, niet? Het zijn mijn vingers. Jouw huid is mijn huid. Op een keer bedacht ik deze gedachte. Is deze gedachte van mijzelf? Ik vroeg het aan dokter Marines. De geest is een versterkte plaats, Jaco. Je kunt het vormen zo je wil. Daarom heb ik mijn geest geschapen als een eiland. Beschermd door een diepblauwe zee... Op het eiland van mijn eigen geest ben ik even vrij als een Hollander. Daar eten kapoenen, mango's en gesuikerde pruimedanten. Daar lig ik met de vrouw van meester van Kleef in het warme zand. Daar naai of schop ik niet. En haal of draag ik geen spullen voor een meester. Maar dan hoor ik weer... Luister je eigenlijk wel naar me? Luie hond? Elke keer dat ik van het eiland van mijn geest terugkeer, word ik opnieuw gevangen genomen. Of verlang je soms naar de zweep, Shaco. Iedereen voelt zich gevangen op Dejima. Er is geen nieuw handelsschip gekomen uit Batavia. We komen godsdamme nooit meer thuis, heren. De dokter heeft meester Fischer zover gekregen dat ik Hollands mag leren schrijven. Meester Fischer moest eerst niets hebben van het idee. Bent u gek geworden, dokter? Bedenk eens hoeveel Chaco meer waard zou zijn... als die Nederland zou spreken. Nou, hm. ja, dat is waar. Uit ja, eruit. Klerk de Zoet, ik heb een heel geschikt klusje voor iemand als u. Zoals altijd klop ik op de onderste tree van de trap... om mijn komst aan te kondigen. Maar meester de Zoet antwoordt niet. Verbaasd klim ik de trap op. De deur van meester de Zoet staat half open, zodat ik naar binnen kan gluren. Meester de Zoet zit aan zijn lage tafel en hij staart naar een perkamentrol die voor hem ligt. Het is geen boek van een blanke, maar de rol van iemand van het gele ras. Naast de perkamentrol ligt een notitieboek. Sommige Japanese woorden zijn naast de Hollandse woorden geschreven. Ik denk dat Meester de Zoet de perkamentrol heeft zitten vertalen. Dat heeft een kwade vloek ontketend. En deze kwade vloek heeft bezit van zijn gezicht genomen. Meester de Zoet voelt dat ik er ben en kijkt op. Aflevering 8: De nieuwe wereldmacht. Voor de kust van Nagasaki, Japan. 1800. Kruimtebronkzeiler! Dat is geen moment te vroeg. Mijn schip is een speelbal. Chickwin, Chigwin, maar blijf God beter met mijn koffie! Kap. Tuin. Zit die koffie hier, meneer Chigwin? Jones is de bonen nog aan het malen, kapitein. En de kok had de grootst mogelijke moeite... het fornuis brandende te houden. Ik had om koffie gevraagd, Jake Wynn. Niet om een mok vol uitvluchten. Haal uit en onthoffen. U had hem mij gevraagd, kapitein? Klopt. Meneer Huffel, kom binnen. Nu wij de vergrendelde poorten van Japan naderen... wil ik graag horen of mijn schip en zijn bemanning klaar is... voor het onaangekondigde bezoek aan Dejima. De Fibus is dan wel geen vijfdeks schip, maar onze 24-18-ponders kunnen onze vastbeslotenheid genoeg kracht bijzetten als het moet. Alle broekriemen zijn gecontroleerd en de instructies zijn nogmaals doorgenomen. Het koper van de Hollanders buitmaken zou geen probleem moeten zijn. Of wel? Alles hangt af van de betrouwbaarheid van onze gids, meneer Snitker. Die klikspaan beginnen meer en meer om mijn zenuwen te werken. Denkt u liever aan het Japans afzetgebied dat u het Britse imperium kunt schenken... Als alles goed gaat. Als alles inderdaad goed gaat. Ik zou het dat je maar graag presenteren in het House of Lords als mijn verovering, luiderend Havel. Natuurlijk, kapitein. Overigens zijn de rotsen waar meneer Snitker het over had aan stuurboord gesignaleerd. Ik dacht dat u die wel met eigen ogen zou willen zien. Jazeker, kom! Ah, kapitein. Ik laat meneer Wetsnet Torinoshima zien. U bedoelt dat vol van zee, volgens meneer Snitker? Maar daar aanspraak op. Laten we eerst ons licht opsteken bij de Shoker. voordat u de Union Jack in op plant. Weet wel dat Torinoshima de wegwijzer naar Japan is. En morgen zullen we de Koto-eilanden zien die al tot Nagasaki Daar, kapitein. Twee tot Waar? En nog één? Wat een brachtereis. Uh, uh, Ik zijn Goed, tot etenstijd, heren. Ik hoop dat u weer zo'n voortreffelijke wijn zult kiezen. Kost. Captain, wat een verrassing. Ik was juist loodsofide pakken. Sit down, please. Speelt uw jicht weer op? Is het zo zichtbaar? Mm, beroepsinstinct, captain. Mag ik even kijken? Ah. In Bengalen deed zelfs een katoenen laag op een huidpijn. Ja, een infected jichtknobbel op de middenvoet. Maar nog geen afscheiding? Straks sta ik bekend als de jichtkaptein. My lips are sealed, captain. Als ik het Hollands koper van dit jaar weet buitenmaken en de schatkist van Nakazaki weet te kraken... voordat ik door de jicht word geveld... is mijn financiële en politieke toekomst verzekerd. Maar anders... In één teug achterover slaan, captain. Godverdamme. Ik zal u dagelijks een dosis brengen, captain. En nou voor de bleeding. Mijn scherpste mes. U voelt zo goed als... Mm. niet. En nou... Ja, niet bewegen, ik weet het. Betaalde informanten serveerden hun broodheren altijd hun lievelingsgerecht. Dat wil natuurlijk niet zeggen dat Snitke ons per definitie om de tuin leidt, maar zijn prijswaardige inlichtingen, dat de Japanners ons zonneslag of stoten bezittingen van hun oude bondgenoot overhandigen, geloof ik voor geen meter. De oorlog in Europa de City spleetogen geen moer. Dat is een standpunt waar die spleetogen het niet per se mee eens hoeven te zijn, major Cutler. Dan moeten ze maar leren het mee eens te zijn, meneer Hovel. Stel nu eens dat het koninkrijk Siam al meer dan anderhalve eeuw een handelspost had in, laten we zeggen, Bristol. En dat er op een zekere dag een Chinees schip komt aangevaren die zich ongevraagd alle bezittingen van onze bondgenoten toe-eigent... En Londen laat weten dat China vanaf nu de plaats van de Siamese zal innemen. Zouden wij dat klakkeloos aanvaarden? <lacht> Als iemand ooit nog beweert dat u geen gevoel voor humor heeft... dan zal ik hem vertellen over uw gefantaseerde Siamese-factorij in Bristol. <lacht> Wat een bak! Het is een kwestie van soevereiniteit. De vergelijking gaat in alle opzichten op. Als een verblijf van acht jaar in New South Wales me iets heeft geleerd... dan is het wel dat ingewikkelde begrippen als soevereiniteit... rechten, bezit, jurisprudentie of diplomatie... voor die achterlijke volkeren heel iets anders betekenen dan voor ons. Het zijn kordate Engelsen en Londense musketten... die in de koloniën de dienst uitmaken en niet laffe diplomatie... Ik verzeker u dat 24 kanonnen en 40 goed gedrilde mariniers ook Nagasaki eronder krijgen. Als ons enige doel was om Jan Komponie te verdrijven, dan was dat een goed idee geweest, majoor. Maar onze opdracht is om tot een verdrag te komen met de Japanezen. Wij moeten naast krijgers ook diplomaten zijn. Kanonnen zijn de beste diplomaten, kapitein. Zet onze artilleristen, kanoniers en musketeers... tegenover een oude ouderwetse middeleeuwse met lansen uitgeruste ridders en... kaboom. wetse middeleeuwse met lansen uitgeruste ridders... die u nog nooit hebt gezien. U wel, meneer Hovel. Snitker daarentegen. Snitker is erop gebrand om zijn koninkrijkje te heroveren... en zijn opvolgers te vernederen. Heren, als ik nog twee flessen laat halen... kunnen we dan deze discussie als gesloten beschouwen? Heer, heer, kapitein... Ik weet niet, hmm. ga daar maar liggen, hmm. Hmm. ik heb nog nooit. I <laughs> over mijn hoofd door de straten zou rennen. Vast niet tot aan de heerlijkheid Kyoga. Heeft de stoutmoedige de zoet vannacht het gulden vlies gevonden? Het was... Het was zoals het was, meneer Van Kleef. Ach, hoor ik daar de oude Calvin? Ik? Ja. Ja. Onze hemelse vader heeft je in zijn geheel naar zijn beeld geschapen. Inclusief de benedendekse uitmonstering. Waar of niet? De Heer heeft ons inderdaad geschapen. Jazeker, maar de heilige schrift laat er geen misverstand over bestaan. Och dat... ja, wat God heeft verbonden, de nijpende sponden. Ja, ja, in Europa is dat allemaal leuk en aardig, maar hier... Als men zijn gehaakt, ballen verwaarloost... en dit is een medisch gegeven, zullen ze verschrompelen en afvallen. En wat voor toekomst heb je dan nog? Dat is geen medisch gegeven, meneer. Als verloren zoon op het eiland Walgeren, geheel ohne kloten. Kaijjin-sama, kijk eens. Ik heb dat niet allemaal verstaande zoet. Wat zegt hij? Hij bood aan... Hij bood aan de lengte van uw mannelijkheid te meten. Oh ja? Zeg maar tegen die vlerk dat hij dan drie van zulke duimstokken nodig heeft. Nee. Wat nee? Twijfel jij zo... Dat dan kan dan... niet. Wat is het? de zoet? Je ziet eruit alsof je in je broek gescheten hebt. De zoet, ga zitten. Meneer. Er loopt een kopverdijschip erbij binnen. Of misschien een fregat. Een vragat? Wie stuurt er nou een vragat? Wat voor vlag voert het man? De onze meneer. Huh? Het is een Hollander. Meneer Ja, kapitein. Ik zie door mijn kijken de Hollandse factorij. Ik zie pakhuizen, een uitkijkpost, een paar hoge daken... Maar ik zie op de plek waar een grote afgeladen hollands oost indië vader zou moeten liggen, niets anders dan blauw. Blauw water. Vergis me toch niet, meneer Havel? Ik vrees van niet, kapitein. En ik. Zijn we te laat, Snitker? Is dat schip al uitgevaren? Weet het niet, majoor. Hou we nog even een koerswet. De Snitker. Stel dat er dit jaar geen schip uit Batavia gekomen is, omdat het schipbreuk heeft geleden of vanwege de oorlog. Zou het Japanse koper dan op Decima zijn opgeslagen? Maar, maar natuurlijk, kaptein. Dat, dat, dat moet wel. En zou dat koper dan Japans eigendom zijn of Hollands? Uh, dat hangt af van de onderhandelingen en ja, die verschillen van jaar tot jaar. Cutlim, maak de kanonnen klaar en instrueer uw mannen. Wij gaan die Hollanders onder vuur nemen... en in de chaos die ontstaat eigenen wij ons het koper toe. Ai, kaptein! Hervon. Je kijkt bedenkelijk. Wij hebben twee opdrachten. De Hollanders uitschudden en de Japanners verleiden. Dat eerste gaat nu niet lukken. En wie weet blijken de Japanners wel trouw aan Jan Compagnie. Een derde strategie zou daarom meer op kunnen leveren. En die luidt, luitenant? Dat de Hollanders niet gezien worden als een hinderpaal voor een Anglo-Japans verdrag. Maar juist als de sleutel. Hoe? Om kort te gaan, kapitein. Door... In plaats van de Hollandse handelsmachine te vernielen... de Hollanders te helpen die machine te herstellen... en vervolgens op volle toeren te laten draaien. De luitenland is toch niet vergeten dat wij in oorlog zijn met de Hollanders? Hollanders zijn buitengewoon pragmatisch. Zo hebben ze dat machtige Spanje van de Bourbons staan. Ik stel voor dat we hen 10% van de winst aanbieden. Dat is nog altijd beter dan 100% van niets. Van minder dan niets. Want als er dit jaar geen schip van Java is gekomen... weten zij niet eens dat de Verenigde Oost-Indische Compagnie... hartstikke bankroet is. En dat zij hun opgebouwde salarissen... en hun inkomsten uit de particuliere handel helemaal kwijt zijn. Die arme Jan, Piet en Klaas zijn nu bedelaars. Gestrand tussen een hoop heidenen. Zonder de middelen om ooit nog thuis te komen. Wij zullen ons aan hun leiders presenteren als beschermers. En niet als hun vijand. En daarna sturen we een van die leiders terug naar de wal... om iedereen te overtuigen van onze goede zaak. Hij kan er meteen als afgezand naar de Japanners optreden... en hun uitleggen dat in de toekomst de Hollandse schepen... niet meer uit Batavia komen, maar uit Penang. Als wij alleen het koper kapen, slachten we de kip met de gouden eieren. Maar als wij de zijde stoffen en suiker uit ons ruim verhandelen... en met de helft van het koper als legale lading vertrekken... dan kunnen we elk jaar terugkomen. Een prima zaak voor zowel onze eigen Oost-Indische compagnie als het Britse rijk. Edelachtbare, ik adviseer u met klem om niet in zee te gaan met Abt en motor. Die vervloekte zee is juist het probleem. Als ik naar buiten kijk, zie ik het blauw van de zee overgaan in het blauw van de lucht. Geen handelsschip te bekennen. Mijn bediende leven van half loon. Het dreigt desertie en mijn dochters hebben een bruidsgat nodig. Mijn dak in Edo lekt en de muren staan op instorten. Ik kan niet anders, dominee. De abt vindt elk spel dat hij speelt. Een lening is geen spel. Het is een zakelijke overeenkomst. U leent tijd in de hoop dat deze in de toekomst geld oplevert. Ik noem dat een gok, edelachtbare. Als deze gok verkeerd uitpakt... Ah, welkom, heer abt. Dank u. Ik zie al dagen uit naar ons koospijl, magistraat. Laat ons dan niet langer wachten. Tamine, je kunt gaan. Uh, laat thee brengen. Wij leven in barre tijden. Tja. Uw klooster wordt hopelijk gespaard. Jazeker. Dank u. Wist u dat wat mijn grootvader schuld noemde... tegenwoordig krediet heet hoeft dit krediet dan niet meer te worden afbetaald? Afbetalingen blijven helaas een vermoeiende verplichting. Maar een krediet kan ook geld opleveren. Een bedeling uit Asso leende twee jaar geleden... een flink bedrag van de heer Numa hier... Hey. om een moeras droog te leggen. En in de zevende maand van dit jaar... hebben zijn pachters hun eerste rijstoogst binnengehaald... Zijn schuren worden nu gevuld door goed doorvoede en dankbare boeren. Zijn schuld bij Numa zal... Wanneer worden voldaan? Twee volle jaren eerder dan overeengekomen, edelachtbare. Krediet is het zaad van de welstand. De grootste geesten van het Westen houden zich bezig... met de studie van krediet en geld... Een jonge vriend van de academie was bezig met de vertaling... van een opzienbarende tekst, de rijkdom der Naties. Zijn dood was een zware slag voor ons als geleerden... maar, naar mijn mening, ook voor heel Japan. Ogawa Uzaiman, bedoelt u? Dat is een heel vervelende zaak. Als hij mij verteld had welke weg hij zou nemen... dan zou ik hem begeleiding door mijn heerlijkheid hebben gegeven... En zijn vader, Ogawa de Oude, is gestorven... nog voordat hij een erfgenaam had gekozen. Het uitsterven van een geslacht is iets verschrikkelijks. Mm. Het is een goed gebruik om magistraten te strelen... met opmerkingen over hun vaardigheid bij het koopspel. Maar u bent echt de beste speler... die ik in de afgelopen vijf jaar ben tegengekomen. Ik bespeur de invloed van de Honinbo-school... Mijn vader heeft de tweede kieu van de honinmol behaald. Ik ben een onwaardige leerling. Thee. heer Abt, kan ik u een kopje aanbieden? Neemt u mij niet kwalijk dat ik de voorkeur geef aan mijn eigen drank? Wij zijn uw terughoudendheid inmiddels gewend. Is iemand bij wie u te gast was ooit... Boos geworden? <lacht> ja, een paar keer. Dan vertel ik het verhaal van de dienares van een vijand. Zij wist een baan te bemachtigen... in het huis van een beroemde familie in Miyako. Zij werkte daar al twee jaar toen ik weer eens op bezoek kwam. Zij gaf mij een rukloos gif. Als de arts van mijn orde, meester Suzaku, er niet was geweest... dan was ik daar ter plekke doodgegaan. Uw vijanden deijn ze nergens voor terug, heer Abt. Hmm. Vijanden komen af op macht als wespen op opengesneden vijgen. Zullen wij ter zaken komen, magistraat? Ik wil u niet langer van uw werk houden. Met hoeveel krediet kan nu maar u van dienst zijn? Misschien met twintig? Twintigduizend regaal. Maar natuurlijk... De helft kan over twee dagen in Nagasaki zijn... en de andere helft kan voor het einde van de tiende maand... in uw woning te Edo zijn afgeleverd. Goed? Uitstekend. En de garanties? Uw roemrijke naam staat garant. Als het volgende Hollandse schip binnenkomt... zal er als vanouds geld vanuit omhoog omhoogstromen... en de grootste ader vloeit door uw schatkist... Ik beschouw het als een eer persoonlijk garant te staan voor deze lening. De rente, edelachtbare, zou neerkomen op een kwart van de hele som over een periode van drie jaar te betalen. Akkoord. Uitstekend. Ik zal de papieren voor de lening zelf in orde maken en morgen bij u afleveren. Er is een schip gesignaleerd, edelachtbare. We gaan voortdurend schip. Het Hollandse schip? Ja! Edelachtbare, het voert de Hollandse vlag, zonneklaar. Maar de... in de negende maand, weet je? Nakazaki kent geen enkele twijfel, edelachtbare. Suiker, sandelhout, kamgaren, zegrein, lood, katoen. Mag ik de allereerste zijn om u te feliciteren. Uiteraard is de lening nu overbodig geworden. Dank u, heer abt. Mijn tijdelijk gekeerde kansen zijn weer teruggekeerd. We zijn gezien. Met die klokken danken ze de goden, kapitein, voor de behouden aankomst van het Hollandse schip. Onze dekmantel werkt. Ik heb gelezen dat die Japanners bloemrijke namen aan hun rijk geven: het land van de duizend herfsten of de oorsprong van de zon. Kijk, de drie boten om ons te verwelkomen varen al uit. U moet ze tegemoet varen, kapitein. Dat is traditie. Voor alle duidelijkheid, meneer Snitker, die delegatie bestaat uit zowel Japanse als Hollandse beambten. Juist, luidt er rond Heuvel. Ik vertrouw erop dat u een paar flinke Hollandse haringen de sloep binnen hengelt. Zonder daarbij een inheemse vis aan de haak te slaan. Ai, kapitein. Kuitlip, geef het bevel de saluutschoot af te vuren. Ai, kapitein! Geef mij die kijkers, kapitein. Die grote Hollander is Melchior van Kleef, kapitein. Het opperhoofd van Dejima. Die dunne is een Pruis. Zijn naam is Fischer, zijn tweede man. Kijk maar. Delegatie bij de Beides Van Kleef is een echte ratkaptein, een draaikont. En Fischer is een slang, een leugenaar. Een bedriegelijk hoerenjong die het hoge zijn bol heeft. Zo te horen zullen beide mannen wel openstaan voor ons voorstel om namens ons met Japan te handelen. Het laatste waar we op zitten te wachten zijn onkreukbare lieden met principes. Ze zijn er! Laat ze niet bij je aan boord, Huffel. Die Japanees wil overstappen. Hou aan het lijntje, hou ze aan het lijntje. <tie> Dat doet die Huffel slim, hoor. Van Kleef wil hem de hand schudden. Hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey. Hey. Heng hem naar binnen, Huffel. Pas. Hey. Dat ben je onmiddellijk los. Dat is één. Pas op, die Japanees. Viesje probeert te ontsnappen. Haal hem in godsnaam binnen, Huffel. Ja. Ah. In is de Union Jack aan de marstring en boeg. Je hebt geluisterd naar de niet verhoorde gebeden van Jacob de Zoet... van David Mitchell. Bewerkt en geregisseerd door Rick Stegerdaar. In een geluidsontwerp van Marloe Peters. Je hoorde onder meer David Lucier, Henk Poort. Bob Fosco, Kees Boot, Jeroen Spitzenberger, Guy Clemens, Paul Kooi, Fabian Jansen, Marcel Hensema, Mike Reus, Dick van den Toren, Peter van de Witte, Patrick Martens, Tadaki Narita, Geert van Bremen en Stefan Rookkebrand. Producent, De Hoorspelfabriek. Techniek? Frans de Rond Regieassistentie Ellie Schelen, Advies Marlies Cordia en Peter Tenel, Productie Karin van Dis Deze Afro-Trost-productie kwam tot stand dankzij het Mediafonds NPO Radio 1 VPRO Nooit meer slapen Alfie Tromp. Welkom bij Nooit meer slapen. Straks na half twee duiken we dieper in ons geweten... dat onbegrijpelijke mechanisme... dat zomaar voor ons beslist over goed en kwaad. Want dan zenden we de eerste aflevering van de podcastserie... Het maakbare geweten uit. En komend uur zit tegenover mij dus tot een uur of half twee... Victor Hagmang. En Victor is illustrator en striptekenaar. Hij studeerde af in 2011 aan de Koninklijke Academie... van de beeldende kunst in Den Haag... in de richting grafisch ontwerpen. En zijn werk werd onder andere gepubliceerd in de New York Times. Die Zeit, MIT, Technology Review en WIRE, dat zijn zeker niet de minste. En Hagman tracht de grens tussen autonome kunst en strip te vervagen... ...en zo de strip als serieuze uitdrukkingsvorm neer te zetten. En dat doet hij onder andere door boekpublicaties. In 2016 debuteerde hij met de stripverhaal Book of Void... ...bij de Britse uitgeverij Landfill Editions. En dit jaar volgde de graphic novel van Bordewijks... ...dystopische science-fiction-roman Blokken... ...waarin de schrijver dubieuze politieke bewegingen voorspelt... En en huiveringwekkend detail de aanstaande dictaturen... en een hang naar massarituelen en verhaalt. En volgende maand verschijnt Hachmans nieuwe werk, Vier Fragmenten... dat gepresenteerd zal worden in het Tate Modern. Victor, welkom. Hey, hallo. Hé. Hey. <laughs> um, laten we maar even beginnen voor, uh, nou ja, alle... alle uh... Uh, niet, niet striplezers lezers onder ons. Uh, wat is het verschil tussen een stripverhaal en een graphic novel? Ja, dat is erg lastig te zeggen. Uh, eerlijk gezegd ben ik daar zelf ook nog niet helemaal uit. Ik heb een keer gezegd dat het, de graphic novel-term eigenlijk alleen maar bestaat... als een soort marketingterm om volwassenen strips te laten lezen. Wat natuurlijk normaal gesproken not done is... omdat het iets is wat je met kinderen associeert. Um, maar dat is niet helemaal het volledige verhaal, denk ik. Want graphic novel impliceert al dat het literairder is, misschien. En het hoeft dan niet eens uh, gekoppeld te worden beeld met uh, geschreven taal. Maar dat je in ieder geval dat het wat verder gaat. En misschien wel een filosofische kant heeft. En misschien qua vorm ook wel breekt met het traditionele beeld van strippagina's in een vaste, rigide uh, kaderlayout. Maar ik begrijp er wel uit dat jij het woord striptekener niet per se als belediging opvat. Nee, zeker niet. Terwijl er is geen enkel figuurtje in jouw werken met een tekstballonnetje boven zijn hoofd. Of een vraagteken, of een uitroepteken, of een bang. Nee, dat klopt. Tekstballonnen is ook wel, dat vind ik ook wel een... Verleden tijd, ja? Nou, dat vind ik wel een moeilijke vorm, moet ik zeggen. Want dat associeer ik zelf ook toch wel meer met... Donald Duck en Suske en Wiske. En, uh, daar, daar moeten we nog iets nieuws voor bedenken. Laat ik het zo zeggen, om dat op te vangen. Maar dat is nog niet zo eenvoudig. Um, maar uh, je ziet bijvoorbeeld in veel Japanse strips... dat ze dat ook op een hele andere manier oplossen. Namelijk gewoon een soort zwevende vignetten... waar tekst in geplaatst wordt of, uh, of zoiets. Maar striptekenen vind ik helemaal geen scheldwoord. Hoor. Dat, uh, of strip maken, of hoe je het dan ook wil noemen. Of strips in het algemeen. Nee, dat... dat, uh, dat dat mag, wat mij betreft mag ik gewoon een striptekenaar genoemd worden. Was je hebt vroeger zelf ook een, een strip, strip liefhebber? Ja. Alleen ik kwam er heel laat achter dat, dat je strips ook kunt lezen. Toen ik, dat klinkt een beetje raar. Maar toen ik twaalf was kwam ik voor het eerst een, een, een stripzaak binnen. En er waren allemaal toch een beetje dik buikige mannen met baardjes. Die waren strips aan het, aan het lezen. En die waren met elkaar aan het praten over hoe goed het verhaal was. Terwijl ik dacht... Hè? Oh, je moet het lezen. Je moet lezen wat er in die tekstballonnen staat. Ik was altijd gewoon bezig met alleen maar kijken. En dat zelf een beetje inproberen te vullen. Wat er dan gebeurde. Worden. Ja. Maar was dat omdat je niet goed kon lezen? Of dat je nee. meteen nee. afgeleid was door het beeld? Dat dat veel sterker was? Ik was gewoon altijd alleen maar gefixeerd op het visuele. En misschien nog steeds wel hoor voor een groot deel. Maar uh, ja, het ging voor mij toch voornamelijk om het tekenen. En hoe, hoe je, hoe je ja, dingen grafisch moet weergeven. Bewegingen of uh, hoe je afbeeldingen achter elkaar kunt zetten... om dan een soort tekenfilm-achtig effect te krijgen. Ik dacht dat het daarover ging. En dat je dat moest interpreteren. En eigenlijk ben ik daar nog steeds mee bezig. Eh, ja. Voornamelijk met nou, het Opvallende vind ik dan dat je kiest voor... Uh, uh, nou, het boek Blokken van Bordewijk. Laten we het daar mm -hmm. meteen over, over hebben. Um, je eerste boek, Book of Void, is woordloos. Een woordloos ja. nou, graphic novel, stripverhaal. verhaal. beeldend verhaal in ieder geval. Mm -hmm. En dan kies je toch... Redelijk gesloten tekst, um, niet de makkelijkste tekst om nee. te verbeelden. Nee. Hoe, hoe is dat gegaan? Hoe heeft Bordenwijk jou gegrepen? Nou, ik, het is natuurlijk niet helemaal waar als ik zeg dat ik alleen maar met het visuele bezig ben, want ik word erg, wel erg beïnvloed door literatuur tegenwoordig en uh, natuurlijk al wat langer, maar uh, ik ben ook wel een liefhebber van science fiction. Wat dat betreft komt de dat wel meer uit mijn visuele hang eigenlijk. Omdat het mooie van science fiction is natuurlijk dat er vaak een soort alternatieve wereldbeelden worden geschept, of, uh, uh, of uh, ja, of het er wordt vanaf nul begonnen, zoiets. Dus, dus je mag als als tekenaar is natuurlijk een soort prachtige aanleiding om uh, opnieuw te beginnen, of nou ja, dat helemaal opnieuw vorm te geven. Was het uh, ook een verlangen om een tekst die misschien anders verloren gaat. Uh, te hertalen. Dat uh, was ondanks uh, Emeritus-hoogleraar Marita Matthijssen van de Nederlandse letterkunde. deed er een soort pleidooi voor in de Volkskrant. Mm -hmm. Ja, dat heb ik gelezen. Ja, ja dat ze zei. Uh, oh, God, kort het in en uh, maak het je eigen. Ja. zodat die verhalen niet verloren gaan. Ik vond ik wel moeilijk, eerlijk gezegd. Maar, en dus dat was ook niet echt mijn. mijn, mijn... Mijn insteek. Niet, niet, Jeukt ze dat niet af en toe? Dat je dacht, nou deze zin kan er wel uit. Of zullen we dit even nee, anders formuleren? Nee, want uh, toen ik Bordewijk voor het eerst las. Um, dit verhaal dan. Want ik had natuurlijk wel bind en uh, karakter wel gelezen. Um, maar toen ik dit voor het eerst las. Vond ik dat abstracte taalgebruik wel heel bijzonder juist. Omdat het ook zo'n vreemde vorm van het Nederlands is. Uh, het thema sprak me aan. Die dystopische science fiction vond ik interessant. En dat het natuurlijk een soort oer-Hollandse variant is uit de jaren dertig. Ik, ik wist namelijk helemaal niet van het bestaan van, van Blokken af... toen ik het vijf jaar geleden voor het eerst oppakte. Nee, het is een redelijk onontdekt werk. Zo ver hebben we dat mm -hmm. nog kunnen zeggen van inmiddels een uh, wereldberoemde schrijver. Maar uh, het was niet zijn doorbraak. Dat nee. kwam later pas. Het Inderdaad. is misschien ook nog steeds een werk voor liefhebbers. Mm -hmm. uh, en als je dat leest... Uh, kun je dat misschien ook wel begrijpen? Er zijn geen personages waar je echt kan meeleven. Het is bijna een soort handleiding voor een communistische totalitaire staat eigenlijk. Mm -hmm. um, ik, ik vind het woord dystopie ervoor niet per se um, waar, omdat de mensen die erin leven wel gelukkig zijn. Ja, precies. Dat is ook inderdaad. Dan moeten we misschien ook een beetje loslaten dan. Ja. Want het is niet een echte anti-utopie inderdaad. Want de inwoners van die stad, als je hem op een bepaalde manier leest. Dan zou de blokken ook wel de blokkenmaatschappij. Misschien moeten we dat even uitleggen, eigenlijk, waar het boek over gaat, of niet? Ja, leg maar nou nou, even weet uit. Niet, sorry, Wat, waar ik... gaat het volgens jou over? Uh, ja, um, centraal in het boek staat, staat een totalitaire staat, De Staat wordt het genoemd, waarin uh, nou, die maatschappij wordt vormgegeven aan de principe. Ja, nee, oké, okay, ik moet het anders zeggen. Volgens rechtlijnige principes. Zowel de inwoners als de architectuur van de stad eigenlijk. Um, maar die inwoners die zijn dus wel volledig tevreden... met uh, hoe ze leven of hoe ze moeten leven eigenlijk. Dus in die zin is het geen anti-utopie. Anti want het lijkt te werken. Uh, mensen moeten afstand doen van hun individualiteit. Uh, dat soort zaken. Maar vinden dat helemaal niet erg. Totdat er op een gegeven moment toch een soort natu natuur... Uh, ja, een soort onderstroom begint op te komen. Een soort anarchistische groep. Uh, nou ja, dan blijkt dan toch dat de natuurlijke vorm, de ronde vorm, uh, die blijkt dan toch uh, niet uit te roeien. Uh, tenminste, zo lees ik het boek. Nadat ik het vijftien keer heb gelezen, mag ik dit misschien zeggen. Maar nee, het is, heeft een soort open einde. Je weet dus niet precies of mensen nou gelukkig zijn of dat het toch de natuur er doorheen zijpelt. Dus die artificialiteit, die kun je niet helemaal, die kun je niet uitbannen. Nee, nee. Uh, ook sorry. omdat hij niet echt menselijke emoties uh, beschrijft. Nee. Er is geen enkel personage wat je echt heftige emoties ziet voelen of beleiden. Um, ik heb begrepen dat jij dit werk hebt getekend met de uh, lineaal in je hand. Ja. ja, dat klopt. Ja, omdat die rechtlijnige principes waar ik het net over had... die worden dus letterlijk en figuurlijk doorgevoerd. En daarom dacht ik toen ik eraan begon aan het tekenen, dit moet ik ook... Letterlijk, letterlijk op mijn tekeningen, in mijn tekeningen doorvoeren. Uh, dus het oorspronkelijke idee was ook om dat hele boek met een liniaal te tekenen. Uh, totdat ik erachter kwam dat het toch al echt pijnig. Ja, dat pijnigt me om dat, uh, om dat te moeten doen. Die wet van die, van die staten die voerde ik ook door in mijn eigen leven, zeg maar. Door elke dag dan weer op te staan en dan weer een pagina te gaan tekenen. Maar dan alleen maar met rechte lijnen. Daar werd je gewoon niet goed van. Dus uh, in die zin zou ik het ook wel een anti-utopie mogen noemen. Omdat ik zelf ook onder die, die, die wet heb geleefd een tijdje. Maar eh, ik kwam er ook achter dat... als je een interessante dynamische tekening wil maken... dan heb je toch ook een ronde vorm nodig. Dus je kunt niet alles met een lineaaltje tekenen. Dus als je heel goed kijkt... zie je ook dat in elk kader eigenlijk wel... die ronde, natuurlijke vorm komt altijd wel een keer terug... in de vorm van een wiel of van een volle maan. Het is bijna altijd volle maan ook in, mijn, in dit boek. Of de zon. Um, omdat dat natuurlijk... Ja, een vorm is die niet uit de ban is. Als je een interessante tekening wil maken, dan moet er toch contrast in zitten. En als je het alleen maar hoekig zou maken... Ja, dan zou je eigenlijk een heel ondynamisch boek krijgen. Dus die ronde vorm die zijpelt, die slijmt altijd wel een beetje door... In, dat, in die kaders van het boek. Dat vond ik ook interessant om daarmee te worstelen. Want als je het boek op een bepaalde manier leest... dan zou je het ook als een soort handleiding over tekenen kunnen lezen. Want het gaat namelijk alleen maar over vorm over vierkante vormen ten opzichte van een ronde vorm. Dus er zijn heel veel ingangen in het boek die ik interessant vond. Was dat meteen duidelijk of is dat echt een denkproces van weken, maanden... misschien wel jaren, tot je tot zo'n stijl komt? Of was dit meteen zo, Oh, dit is klip en klaar, mijn stijl? Uh, nou, ik, ik, ik vind mijn stijl vind ik sowieso lastig om te zeggen... want ik ben nogal vaak gesprongen van stijl... Um, omdat ik ben begonnen als krantentekenaar eigenlijk, kreeg ik altijd wel vaak een onderwerp in mijn schoenen geschoven die wat, waar ik iets dan mee, bij moest maken, dus nou ja, oké, okay, laat ik het vanaf het begin beginnen. Ah, dan krijg je dus een e-mail van een krant, met we gaan dit artikel plaatsen, wil jij dan over drie dagen willen we een tekening van jou daarbij publiceren als een soort uitleg van wat er in dat stuk staat. Um, nou ja, dan, dan denk ik vaak van... ja, maar dit past helemaal niet bij mij. Ik zou niet weten wat ik... En bovendien, dit onderwerp, iets uit de economie... ik heb daar helemaal niks mee. Dus dan moet je je stijl aanpassen om... Dat stuk te accommoderen. Wat was een onderwerp waar je helemaal niks mee had nou, dat uh, maken? Financiële crisis bijvoorbeeld. Of uh, wat ik ook altijd opgestuurd krijg, is een, uh, een vraag of ik iets wil maken over cybersecurity of zo. En inmiddels heb ik daar nou al dertig dingen over getekend. Dus ik weet ook niet meer hoe ik dat anders op zou moeten lossen. Dan bijvoorbeeld uh, insectjes die over chips lopen of zoiets. Weet je um, maar ik begon heel erg als een soort hoekige punttekenaar. Als je dan zo'n onderwerp krijgt, denk je, ja, ik kan dit wel op een hele agressieve manier gaan proberen te tekenen. Maar dat slaat nergens op, want het past niet bij, het, bij de toon van het stuk. Of, of uh, binnen dat onderwerp kan ik, helemaal, ja, kan ik dat niet zo vormgeven. Uh, dus ik ben heel vaak geswitcht van, van stijl. En dat heb ik met blokken ook moeten doen, vond ik. Ik dacht, ik moet mijn stijl aanpassen aan uh, iets wat bij de taal Van Bordewijk past en bij het onderwerp van het boek. Het is dus, een, het is een ja. dwingende taal. Hè? Laten we een stukje voorlezen. Het is een. Uh, um, uh, Zo'n literatuur wordt ook wel gewapend beton genoemd, mm -hmm. uh, door de korte zinnen, de puntigheid ervan. Um, ja, laat ik even een kleine Lydia voorlezen. Of wil je het zelf doen? Vind ik nee, nee, nee, leuker. nee. Ik stel het zelf voor dat jij doet. Je hebt een hele goede radio <laughs> Oké, okay, bereid. Um, Ergens op het einde blijkt duidelijk dat uh, de mensen, hoewel ze gelukkig zijn, toch niet hun nou ja, menselijke zonde kunnen afwerpen. Mm -hmm. En prostitutie is een van die uh, zonden en gokken. Uh, dat wordt dan uh, nog wel in de duistere hoeken van de maatschappij gedaan, van de blokkenmaatschappij. Toen één kwadraat in de tijd van de week bijzondere beruchtheid kreeg, werd daar de verlichting aanzienlijk versterkt. Dit had het nadeel dat de slagschaduwen zwaarder werden. Het kwaad tierde, er schaamtelozer... als gewormde pal onder het oppervlak van vette aarde. Aan hun juwelen hadden zij weinig, aan hun goud niets. Maar het was zoet de zonde te bedrijven, een individu te zijn. Zij het niet hooglichtend boven anderen in het openen... dan toch diep en vals lichtend in het geheim. Mooie. Oh yeah. Het is bijna een gedicht. Ja. ja, dat is het ook inderdaad, ja. Maar het is zo in zichzelf gekeerd. Ja. Ja. En je hebt gekozen voor hele harde kleuren. Je hebt een blauw katern, een geel katern, een felrood katern... en heel veel zwart-wit daartussen. Ja, dat klopt. Dat is geen toeval natuurlijk. Nee, nee. Nee, nee want toen ik het boek voor het eerst oppakte... werd het me wel vrij duidelijk dat je niet om de invloed van de stijl heen kan. Het is in 1931 geschreven. Uh, je zou het bijna een soort reactie op de stijl... of op het uh, modernisme kunnen, kunnen lezen. En wat is dan de meest de liggende, het, het meest voor de hand liggende kleurenpalet? is natuurlijk het primaire kleurenpalet. Rood, geel, blauw. En als je het uh, boek nog meer, nog verder leest, vaker leest... kom je erachter dat ook al die hoofdstukken... allemaal al kleurgecodeerd zijn. Veel van die... Kleuren hebben ook een bepaalde boodschap die in zich dragen. Dus rood is natuurlijk automatisch bloed. Maar blauw is bijvoorbeeld in, in dit verhaal iets van uh, ja, toch een soort um, geheim. Of uh, dat privacy wordt dan aan de kleur blauw toegeschreven. Uh, nou ja, dus dat kon ik heel goed gebruiken. Dat waren een soort handvatten om die kleurcombinaties mee, uh, mee uit te proberen. Het is wel grappig dat je de stijl nu noemt. Mondria komt al in een eerder boek waar je voor, in je allereerste Boeken Void, ja. waarin een aanslag wordt gepleegd um, op een Mondriaan schilderij dat kapot wordt gesneden. Ja, dat uh, klopt. Wat, wat, wat, wat, dat is geen toeval. Nee. <laughs> wat nee. is Mondriaan voor jou? Nou, toen zat ik, toen ik het Boeken Void maakte, dat is dus gebaseerd op een aantal uh, aanslagen op schilderijen. Op op, eigenlijk op Barnett Newman schilderijen in het Stedelijk Museum. Maar ik zat toen al tot aan mijn knieën in blokken. En, en, ik, en ik zat een beetje vast. Ik wist niet zo goed wat ik moest doen. Je hebt hier drieënhalf jaar aan gewerkt, Ik heb hier drieënhalf heen, jaar aan gewerkt, ja. ja. En ik wilde mezelf een soort bliksemopdrachtje geven... om uit uh, ja, die... Uh, om uit die vank te komen eigenlijk. Dus uh, toen ben ik boeken Void gaan tekenen. En toen natuurlijk kwam ik er eigenlijk niet onderuit. Om dan in mijn strip een mondje aan schilderij kapot te slaan. <laughs> Bij wijze van het uiten van uh, frustratie eigenlijk. Maar ook het leek me dat een heel mooi gegeven. Een persoonlijke dacht, behoefte misschien ook om de, het verleden kapot te maken ja. voor iets nieuws. Ja, nu, klinkt het, nu kun je het boekje eigenlijk niet anders lezen dan heel, op een hele pathetische manier. Of oh nee, het is een maar, prachtig boek. Dus oh. uh, ik raad het iedereen aan om het zeker okay. nog uh, nou ja, dat te is, lezen. Maar um, ik vind dat niet pathetisch. Ik vind het wel een grootse daad. Zo, zoiets is ook een grootse daad. Een verschrikkelijke daad. Ja. Maar een kunstwerkschep is ook een grote daad. Maar het kapot maken... Ja, precies. Zo, zo mogelijk ik, nog wel groter eigenlijk. Ja, het, de, ik stel me voor, wat, wat zou je doen op de laatste dag... Ik bedoel, als er wordt aangekondigd dat de wereld zou vergaan... en je wil nog even wat frustratie uiten... wat zou je dan doen? Dan zou je met al je geld wat je hebt... het allermooiste antieke Japanse zwaard kopen... en dan ga je naar het gemeentemuseum... en dan sla je daar de Victory Boogie Woogie kapot natuurlijk. Zo iets. Dat, dat, dat leek mij een soort mooie afsluitende daad. Als een soort kunstwerk. Is het iemand die je bewondert, Mondriaan? Of is het juist iemand waarvan je denkt... ah, oh, overschat, alsjeblieft. Nee, ik, ik bewonder Mondriaan zeker, ja. Alleen... Wat ermee bedoeld wordt, is natuurlijk niet altijd eenvoudig. Want hij heeft hele hoogdravende, esoterische ideeën... bij dat soort extreem doorgevoerde minimalisme. Maar daar, dat maakt het in, een, in de context van het stripverhaal natuurlijk ontzettend interessant. Omdat het tegen figuratie gaat. Of ingaat eigenlijk. Tegen figuratie ingaat. Waardoor je daar zelf mee om moet gaan. Ja, dan moet je als lezer ook moet je kijken hoe je dat wil begrijpen. Alsof dat een abstract deel van een stripboek is... En zodra er dan een kader omheen staat, is het opeens een schilderij. Nou ja, goed. Het zijn dat soort dingen waar je. Uh, vind ik leuk dan om dat in een, in een stripboek te plaatsen. in ieder geval. Omdat je. je weet niet of dat een ingezoomd deel is van iets. of juist uitgezoomd. Het, het, het is een vervreemdend element dan. Um, maar Mondriaan. en de hele stijlgroep vind ik een. Er ja, zijn natuurlijk wel reuzen in het Nederlandse culturele landschap. En misschien zijn we er het afgelopen jaar wel een beetje ziek van geworden. Van het uh, stijljaar. Dat moet ik zelf ook bekennen dat ik toen ook wel een beetje klaar mee was. Maar um, ja, uh, het is toch wel... En, ja Het is toch eigenlijk wel, het, uh, het grootste, wel een van de grootste invloeden op mijn werk eigenlijk. Toch wel? Ja, toch wel. Ja. Dus, dus het, ja, het kapotmaken was inderdaad het uiten van frustratie, maar ook een soort hommage aan het werk. Ja, nou ik vind het ook opmerkelijk omdat uh, uh, er zo duidelijk wordt gesteld... dat jij um, van strip een autonome, serieuze kunstvorm wil maken. En je begon met krantenwerk, wat natuurlijk ook eigenlijk een soort nou ja, wegwerpkunst is. Mm -hmm. De dag erna is het niet meer relevant en wordt het ook niet Precies, ook, meer gebruikt. Precies, dan eindigt het in je katbak en, uh, ja, ja. En, uh, en, en nu heb je een, een echt nou ja, kunstwerk. Een boek wat je kunt uh, koesteren en doorgeven aan de volgende generaties. Wat een mm. anti-care uh, ja, prachtig iets kan worden. Ik hoop het, ja. Dat, uh, of denk je, nee, dat, dat moet ook gewoon gerecycled worden? Nee, dit moet gekocht worden. En, en gekoesterd, uh, toch? En gekoesterd, ja, natuurlijk. Ja, ja, ja. ja. ja. Ja. Nog even terug naar die uh, science fiction. Um, waar we nu niet genoeg bij stilstaan, vind ik, is dat het in 1931 werd geschreven. Dat ja. het eigenlijk een voorloper was van het hele genre science fiction. Dat bestond toen in feite nog niet echt. Het was een, een jaar voor Brave New World van uh, Aldous Huxley. Toen dat uitkwam, wat natuurlijk eigenlijk wel nou, het alpha en omega is voor het genre. Ja. Uh, ja, alle twee wel, wel um, beïnvloed door uh, Zamyatin, door Wij. Een soort Russisch, Russische voorloper van het hele uh, dystopische science-fiction genre eigenlijk. En daarom hebben ze ook veel met elkaar gemeen. Maar dit is dan een Nederlandse variant. Uh, dus daarom uh, wel exotisch en bijzonder. En ook wereldwijd dus uh, belangrijk. Ja, science-fiction wordt natuurlijk geroemd ook als genre om zijn voorspellende kwaliteiten. Van mm -hmm. oh, nou, ze hadden nog nooit een vliegschip gezien... en dat had hij toch maar mooi bedacht. <laughs> ja. nou, dat soort dingen. Wat wist Bordewijk voor waarheid waar wij nu in leven? Wat, wat zit er in dit boek dat wij vandaag de dag... Uh, nou, het eerste wat, wat opvalt is natuurlijk het gebrek aan privacy. Je hoeft er niet erg lang over na te denken. Um, dat uh, bijvoorbeeld elk utopisch idee heel eenvoudig met een paar flicks of the wrist omgedraaid kan worden... tot precies het tegenovergestelde. Ik bedoel, het eerste wat je te binnen schiet is natuurlijk zoiets als Facebook... of um, ja, andere actuele zaken. Maar uh, ja, dus dat anti-utopische element is vrij duidelijk. Het gebrek aan privacy, uh, waar het boek over duidelijk over gaat. Mensen, er is een verbod in de, in de, in de stad staat... Uh, op gordijnen bijvoorbeeld. Mensen, als ze seks willen bedrijven... moeten ze een bepaald lampje boven hun deur aanzetten. Nou ja, uh, je moet natuurlijk wel een beetje door je wimpers kijken... naar dat soort uh, symbolen. Maar um, met zoiets als het internet en alles wat nu speelt... Ja, is, het niet zo, uh, is het niet zo ingewikkeld om daar een hedendaagse equivalent voor te bedenken. Nee. Je zei al eerder uh, dat uh, ja, je stijl ook wel enigszins... Uh, affiniteit heeft met de punkbeweging. Mm -hmm. Dat is natuurlijk ook een, nou ja, een uh, politieke, die heeft een politieke agenda, revolutionaire agenda. Um, heb je dat ook willen doen met dit boek? Zit hier ook een soort uh, aan, aanklacht in voor deze tijd? Uh, ja, natu natuurlijk wel. Het is wel wat ik interessant vind. Het is wel een beetje een soort knuppel in een hoenderhok, maar dan uh, op een hele omslachtige manier. Maar ik vind het wel altijd een beetje pijnlijk om als je iemand die zoiets, laten we zeggen. Uh, onbenullig wil ik het niet noemen, maar het is natuurlijk wel raar als je denkt dat je de wereld zou kunnen veranderen met een stripboek. Dus dat wil ik dan ook niet. Maar het is natuurlijk wel de bedoeling dat er over nagedacht wordt en dat mensen daar um, ja, kijken of ze daar zelf invulling aan kunnen geven. En zoals ik zeg, je moet het dus je moet de contouren van deze ideeën bekijken en van de beelden en dan proberen dat toe te passen. En dat is ook het interessante aan science fiction vind ik. Dat het zo'n satirisch element heeft. Uh, en een allegorisch element, dat je daar zelf iets mee kan, mee, mee kan doen. Uh, nou ja. Wat, wat is iets in deze tijd waar jij je zorgen om maakt? Uh, waar je een vuist tegen hebt proberen te maken in het boek? Nou ja, dat gebrek aan privacy is natuurlijk wel ja. gewoon het eerste waar ik me volledig aan stoor. Uh, aan de andere kant zijn we inmiddels ook zover doorgedreven in die technologie. Hoewel ik geen Luddite ben of zo. Uh, wat? Wat? Een Luddite, iemand wat? die anti-technologie. Anti-technologisch is. Oh, ik ken deze term niet. Nee. Volgens mij komt het van meneer Ludd, die als eerste in Amerika tegen uh, industriële nee, die tegen industriële revolutie keerde. Uh, maar goed, dat heet dus een Luddite, uh, oh. iemand die anti-technologisch is. Uh, nee, inmiddels heeft dat, heeft dat zoveel invloed op ons leven. Daar kun je misschien ook niet onderuit. En ik zelf doe er ook aan mee. Hoewel ik wel ben gestopt met Facebook, maar al voor de hele hetze en dat soort zaken. Ja, je zit uh, nog wel op Instagram, zag ik? Ja, dat zag, ja, precies. En dat is ook van Facebook, dus dat maakt allemaal helemaal niks uit. Maar, uh, um, nee, maar dat, dat stoort me natuurlijk wel. Uh, dus het zijn vooral dat soort zaken, dat als er een grote meerderheid die volledig uit angst reageert op iets, dan voor, voor iemand die dat niet heeft of zich niet daardoor aangesproken voelt, daarvoor kan bepalen dat hij wel volledige openheid van zaken moet geven, omdat het anders verdacht is. Ja, dat vind, ik, dat, dat, dat vind ik geen argument. Daar kan ik niks mee. Maar daar lijkt het wel steeds meer op. Uh, ik, dat bedoel ik natuurlijk uh, recente stemmen, maar toen we moesten stemmen op het referendum. Uh, ja, ik ga er niet echt openlijk een land voor breken. Maar uh, dat vond ik wel storend. Dat dat, als dat niet wordt opgevolgd. Uh, nou ja. Dat is het eerste wat me te binnen schiet. Ja, ik vind het grappig uh. dat je populisme helemaal niet per se noemt. Ja, dat hoort er natuurlijk ook bij. Dat is zeker <lacht> waar. Dat is zeker waar. <lacht> ja, en op een dag als vandaag. Van. Uh, op Koningsdag. Koningsdag, dat ja. Inderdaad. Ik, dat is al zover ben ik al zo erg aan gewend. Aan die hele populistische golf. Dat ik me waarschijnlijk... Ben je koningsgezind? Nee, absoluut niet. Wat heb je vandaag gedaan? Ik heb nog wel een, een rommelmarkt bezocht. Maar als een soort uh, een symbool aan de horizon... Op die, uh, die rommelmarkt was ook gewoon niks te, niks te beleven en niks te kopen. Er was alleen maar rotzooi te kopen. Uh, ja, zoals dat uh, misschien hoort. Uh, nee, in ieder geval, dat, dat stelde niet zoveel voor. Het was een vrij druiderige, troosteloze dag. En na een uurtje ben ik weer terug naar huis gegaan... omdat er niks te zien was. <lacht> en behalve oud, uh, oud speelgoed. Um, nee, uh, ik, ik ben uh, niet echt uh, monarch. Hoewel ik wel, ik heb wel de... De, onze koning bekeken. Uh, nou ja, goed. In ieder geval, dat, dat was ik niet erg van onder de indruk. Maar, uh, nee, ik, ik, ben, ik vind dat uh, een soort ouderwetse symbolen en eigenlijk als je over Nederland nadenkt, is het koningshuis wel het minst Nederlandse wat je zou kunnen bedenken. Dus. En dat houdt voor mij ook wel uh, verband met het populisme. Als een, Nou ja, goed, laten we niet te veel over uitweiden. De koning is een de, de, de, de aardspopulist. Nou ja, eigenlijk wel. Het is eigenlijk gewoon een wandelende vlag natuurlijk. Uh, ja, ik heb er niet zoveel mee, snap ik niet. Ja, ja. ja toch net als in het boek van uh, Blokken is het meeste volk er blij mee. Ja, inderdaad. En die hebben dat waarschijnlijk ook nodig. Ik, ja, ja, waarschijnlijk wel. Ik heb er zelf ook niet zoveel mee. Um, Bordewijk komt ook letterlijk uit jouw wijk, hè? Jij bent, ja. die zijn, komen allebei uit Den Haag. Ja. Heeft, dat, heeft dat nog ergens invloed op je gehad? Of is dat gewoon stom toe? Ja, zeker. Uh, toen ik uh, voor het eerst het blokken las... vond ik het... Uh, al natuurlijk al heerlijk om te lezen dat iemand uit 1931 zich een ruimteschip probeerde voor te stellen. Ik bedoel, dat is natuurlijk wel zoiets uit de, uit het onder het kopje wat jij zei: van oh, kijk eens hoe mooi die dat al helemaal heeft bedacht. Dan was ik zelf, ik ging zelf ook voor de bel. Uh, maar dan is het natuurlijk nog magischer om te bedenken dat het op de hoek van jouw straat is gebeurd. Dat iemand anders dat in 1931 heeft bedacht. Ik vond het mooi, ik vond dat interessant. Heb je ook veel uh, over hem gelezen of onderzoek naar hem gedaan? Of heb je echt puur de tekst als leidraad genomen? Ik heb me wel in geprobeerd te verdiepen. Uh, de biografie van Ellie Kamp heb ik, uh, nou ja, heb ik voornamelijk dus de delen over blokken gelezen. en Ik vond het heel leuk om te, om te lezen dat hij zich erg heeft laten beïnvloeden door de film. Hij was een groot filmliefhebber. Uh, groot liefhebber van uh, Metropolis, van uh, Frits Lang bijvoorbeeld. En het boek is niet voor niks... Uh, Um, opgedragen aan Eisenstein. Dus hij was erg onder de indruk van uh, Panser Kruis, Potemkin. Ook uh, een, uh, bekende een, be bekende, ja, een bekende filmmaker. Science fiction film filmmaker. Ja, Dus uh, natuurlijk, ik ben ook sterk beïnvloed door de film en het boek is ook heel filmisch. Uh, en het verwijst ook openlijk naar films, expressionistische films. Um, dus dat sterkte me alleen maar toen ik daar later achter kwam: dat hij daar ook uh, veel uit heeft geleend. Dus uh, voor mij klopte dat volledig. Hebben jullie ook uh, eigenschappen die overeenkomen? Karaktereigenschappen? Nee, we hebben alleen een eigen, dezelfde soort bril. Geloof ik. Oh, dat, zin, dat, dat zien de luisteraars nu niet. Uh, er is, een, er is een, een, een, een camera aan ergens okay. in deze ruimte. Ik zie hem nooit. Maar, um, dus voor de geïnteresseerden kunnen even kijken. Um, je kon drieënhalf jaar werken aan dit boek door het Stimuleringsfonds. Ja. Wat een enorme luxe. Ja, dat was, uh, dat was natuurlijk mooi. Uh, ik was geselecteerd als een van de zoveel talenten Dutch design talenten van 2014... Um, ja, en dat heeft me heel veel vrijheid gegeven om dit uh, boek op mijn eigen tempo te maken. Ik werk nogal uh, omslachtig, ik maak uh, een tekening begint altijd op papier bij mij. Maar vervolgens maak ik hem eigenlijk drie keer opnieuw. Dan ga ik het inscannen. Uh, teken ik het lijnwerk opnieuw. Um, nou ja, op de computer kun je natuurlijk eeuwig blijven goochelen met tekeningen. Uh, maar dat wil dus zeggen dat ik mijn tekeningen ongeveer ja drie ja, zeker wel drie keer voorbij zie, zie komen en uh, in andere iteraties. Um, dus ik werk heel langzaam, dat bedoel dat ik daarmee te zeggen. Uh, dus dan is het gewoon heerlijk als je de vrijheid krijgt uh, door zo'n fonds om uh, nou ja, je eigen tempo uh, te bepalen. En uh, de, ja, de uitgever was ook. Uh, Ging ook, uh, was ook, gaf me heel veel vrijheid om dat uh, op mijn manier te doen en uh, op mijn eigen tempo. Oké, okay, nou we moeten er nu helaas heel even uit voor het nieuws, maar straks praat ik met je verder. Um, na hoofd twee horen we de eerste aflevering van de podcastserie Het Maakbare Geweten, waarin wordt onderzocht in hoeverre we ons geweten eigenlijk nu wel of niet kunnen vertrouwen. Dat en meer straks na het nieuws van één uur. <middels>